Zit van der Linde met het NOS Journaal. De politie is gisteravond binnengevallen bij een feest van een motorclub in Waalwijk. De motorclub heeft mogelijk criminele connecties. De politie vermoedde dat leden vuurwapens bij zich hadden. Volgens ooggetuigen was er op het moment van de inval een kinderfeestje aan de gang in het pand op een industrieterrein. De politie spreekt van een clubavond waar ook kinderen bij waren. Agenten vonden geen wapens, wel werden er drugs in beslag genomen. Niemand is aangehouden.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 Volgens de wet mogen minderjarigen niet gokken omdat ze meer risico lopen om er verslaafd aan te raken. De opa stelt dat het grootste deel van de schade niet was ontstaan als Bingo eerder had ingegrepen bij zijn kleinzoon. Wetenschappers van de universiteiten van Cambridge en Cardiff zeggen dat ze het oudste bos ter wereld hebben gevonden. Het zou gaan om een 400 miljoen jaar oud versteend woud in het zuidwestelijke puntje van Engeland. Daarmee is het bos ongeveer 4 miljoen jaar ouder dan de vorige recordhouder. Dat was een bos in de Amerikaanse staat New York. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Jorik de Groot... staan in de finale van het beachtoernooi in Qatar. Het Nederlandse duo versloeg de Noorse winnaars van vorig jaar in twee sets. Later vandaag staan de twee in de finale tegen de Zweden. Boermans en de Groot speelden het afgelopen seizoen amper samen... wegens blessures... En daarom moeten ze nog aan vier evenementen deelnemen... om in aanmerking te komen voor de Olympische Spelen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolken. Het is 11 tot 16 graden. Vanavond langzaam meer bewolking en uiteindelijk ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland. is staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort...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 op een Solex zit je als een miljonair. Dus zondags ging hij tuffen naar familie op bezoek. En oom Jan zei, pront is een juweel. Ik heb een flinke spaarpot, weet je, zeg ik over twee voor mij een en nog één voor tante neer.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 In Sonneveld. Zo heerlijk rustig dat iedere zondag tussen 9 en 10 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... vrolijke, rustige, maar ook gezellige nummers uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de volgende artiest is uh, Cornelis, pseudoniem van Cornelis Pieters. Geboren in Amsterdam op uh, 16 december, moet ik zeggen, 1919 en al daar overleden.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 Wij het Wido zijn de blinden voor het raam baan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje die te Zo arm in arm en ik, lachende naar alle kant als kinderen. Zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het Leidje plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan wij kijken naar het sprookje lieve schat.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 Uit de polderkind van het lage land blond van haar en blauw van ogen Geef me toch je hand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 Up the sleigh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 Die oude plek hier in Amsterdam, waar ik al duizend malen kwam en waar ik altijd eer wil zijn, het waterlooplijn. O oh, waterlooplijn, o oh, waterlooplijn, is mooi en gelijk, tegelijk, en toch ook weer Het Is weer moet met een scheutje gein, het waterlooplijn.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 Is niet moet met een schutje heen, het water loopt blij Een keulse pot, een kolenkit, een steelpan waar een gat in zit. En naakte etalaas je maar dan zonder kop.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 de trap, nou daar, de een kleine, kleine muis op plopjes. Nee, het is geen grap, geen van klip, klip, ik klap op de trap. Oh ja. Maar muis kreeg een vijfling en allen gezond. Dus de muisjes, beschuitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is er toch fijn. Een muis in een molen in mond. Hij was als de dood voor de muizen die zongen Wat is er toch feen, een muis in een molen, in morgen te zien. Ik zag een muis, waar, daar op de trap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 Voor mij alleen, als je niet. Want voor mij ben je nummer één. Zing een lief met een lach en een tran. In je stem. Westertoren die jij in gedachten ziet staan, jouw stem is voor mij als een parel, de parel.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 Heel zachtjes haar lief. Ik geef je, Roosje, Roosje. Ik geef je, Roos elke dag. Geen uur gaat voorbij op je bent dicht bij mij. Ik kom nu heel gauw aan.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 Maart 1974 was de Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... dat na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En dat deelt u natuurlijk samen met uh, Toon Hermans en Wim Kan. U hoort hem nu, Wim Sonneveld met Poen. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen. poen.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 Poen, poen, poen, poen Zij je gedacht zijn wat je allemaal met punken doet Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is Maar geld doet wonderen en vooral is het een hoop is Poen, poen, poen, poen Poen, poen, poen bon.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 Ja, zo is het jongen, als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje, zo is het. Er zijn mensen die geloven, immer aan hun lot, ploeteren en sappelen en schouwen zich kapot. Wees steeds optimist en denk bij alles wat je doet.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 Latijn en twintig talen kent Gerust het leven Tartje, je verbeert je Dat je aan de tootjes trekt Maar het leven smijt je heen en weer Als je voor een dubbeltje geboren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 Maar het leven smijt je heen en weer als je voor een dubbeltje geboren bent nooit een stuiver meer als je voor een dubbeltje geboren bent bereik je nooit een kwartje of je Grieks Athene en twintig talen Ken ons Het leven paardje Je, je verbeeld je Dat je aan de pootjes Trekt Maar het leven Smeet je heen en weer Als je voor Een dubbeltje Geboren bent bereik je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 Hij was lang niet mild en dreigde met 4 jaren straf. Ja, straf, Zijn zucht naar avontuur die was meteen gestild. Voor die taaier was toen de lol eraf. af. Oude taaier, je piep piep.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 Kleine, grote, kerpsen elke maat. Bijt is in het sap langs je kin, zo roept de man op straat Daar zijn de appeltjes van de oranje weer De sla een kistje in Geld aan mevrouw, die staat er niet voor lauw En van je hele hole houten hem ook maar in En van je hele hole houten hem maar in En van je hele hole houten hem maar in ze zijn nog eens zo fijn als de handeltjes van Piet en Van je hele houden Houd de moe maar in. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.